2 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong.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 Topman Wenting van het in opspraak geraakte Arbo-bedrijf Verzuimreductie is opgestapt. Wenting hoopt dat zo de rust bij het bedrijf terugkeert. Er is een interim directeur aangesteld. Het tv-programma Zembla meldde vorige maand dat het Arbo-bedrijf structureel de privacy van zieke werknemers schendt door hun gegevens met de werkgever te delen. Het bedrijf zegt dat het zelf al maatregelen heeft genomen om de werkwijze te verbeteren. Eerder werd al bekend dat oud-voetballer Jan van Hals na vier maanden stopt als directeur bij verzuimreductie.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 Het weer. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking met later regen. Het is een graad of 10 en er staat een matige wind uit het noordwesten. Morgen wisselend bewolkt, middags een enkele bui met plaatselijk natte sneeuw en een temperatuur rond 8 graden. ANWB-verkeersinformatie. Het paasweekend veroorzaakt drukte op de wegen. Zoals op de A1 richting het oosten en ook de A2 bij Maastricht is het druk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is een auto met aanhanger geschaard. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg zat daardoor 9 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Den Bosch naar Utrecht kan beter omrijden... vanaf knooppunt Empel, via Waalwijk, over de A59 en de A27. Zat daardoor ook een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Beest en Salbommel 9 kilometer. De A12 Duitse grens richting Utrecht... tussen Emmerich en Arnhem-Noord, 18 kilometer langzaam rijden. De A27, Utrecht richting Breda tussen Lexmond en in terrein Avelingen. 15 kilometer, dat komt er een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A67 Eindhoven richting Duisburg... tussen Hijk en de Duitse grens. 5 kilometer en het heeft te maken met een controle door de politie. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. En hele goedemiddag en welkom hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Vandaag met Aijssel Erboudak. Zij is bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis en komt vertellen hoe we kunnen besparen op de zorg. Rob van Soest heeft een klacht over het nieuwe nieuwe futuristische filmmuseum aan het eiland in Amsterdam. Adelheid Rozen is gastrecensent. Aad Knikman onderzocht waar alle merkwaardige namen van bandjes vandaan komen. We gaan debatteren over donatie. En Richard Korver, advocaat, komt langs om te praten over de strafeis tegen Richard M. En de vraag of er in die Amsterdamse zedenzaak nog meer slachtoffers zijn. Zoals altijd Frits Barend over de sport, de column van Justus Van Oel... brouwen met beurzen, veel satire en live muziek. Dit keer een maar liefst 13-koppige band van Volkan Baidaar. ...van bijna en u krijgt ze uh, zeker nog viermaal te horen. U kunt reageren op het programma Twitter ons, hashtag U kunt ons ook bekijken op de website afronl slash vrijdagmiddag En er wordt ook nog getennist op deze Goede Vrijdag... ...de Davis Cup, Marcelle Mesker. Ja, Nederland tegen Roemenië in de sporthallen Zuid in Amsterdam. En het spits uh, werd afgebeten door uh, de Nederlander, de Amsterdammer Thomas Schorel. Hij uh, gaat goed. Hij leidt met 6-1 en 3-2. Het is natuurlijk een best of five. Het gaat om drie gewonnen uh, sets. Maar uh, hij heeft overhand. Hij domineert met die uh, gevaarlijke service van hem. Uh, met zijn big forehand. En het ziet er uh, heel goed uit. Het moet uh, oppassen dat hij niet uh, zijn concentratie verliest. Hij verloor zo eventjes even zijn uh, service game. Maar lijkt uh, uh, leidt nog altijd met één servicebrek in de tweede set. 6-1, 3-2 dus voor Nederland. Thomas Schorel gaat voorlopig heel goed. Marcella Mesker. Het was deze week groot feest in Amsterdam, want koningin Beatrix opende het nieuwe filminstituut Ai. Een hypermodern gebouw met I, waar iedereen die dat wil films kan kijken uit de hele filmgeschiedenis. Maar zelfs dit hypermoderne gebouw blijkt niet zo toegankelijk voor mensen in een rolstoel als je misschien zou denken. Rob van Soest, zelf in een rolstoel is hier de gast, welkom. Uh, u maakt zich daar boos over, daar gaan we het zo over hebben. Ook aan tafel Adelheid Rozen. Uh, ken je dat filmmuseum, dat nieuwe filmmuseum aan het IJ? Heb je het gezien? Ja, ik vond het echt een wonder toen ik het zag liggen qua uh, vormgeving? Ja, en gebouw gewoon ja echt jij ja, had wel ik zat in, in de auto en dan weet je dat je iets te lang uh, naar links kijkt ja. ik kreeg, wow en, en jij dacht de spik sprinten nu daar kun je als gehandicapte vast heel goed naar binnen of niet dat dacht je helemaal niet aan natuurlijk. Nee, ik heb een moeder met Alzheimer... Die, die ik nog wel af en toe een beetje mee naar buiten kan nemen... als het heel echt zonnig weer is. In een rolstoel? Ja, want ja, die zit eraan gekluisterd, echt. Ik weet niet of jij, heb jij dat ook, Rob? Ja. Ja, ja precies. Ja. Ja, mijn moeder is ook gekluisterd. Dus daar zou je er misschien moeilijk dus mee in zou inkomen. ik nog mee naar een filmpje kunnen We gaan het vragen aan, aan Rob van Soest. Ik, van Rob. Ik, net als Adelheid uh, rijd ik vaak langs dat gebouw. En het trekt als een magneet... Vooral als je langs de Centraal Stationkant komt... Ja. en je ja, dat, dat aan de overkant van het flikkerende water ziet glinsteren. Ja, en dan moet je er dus even ik, bij vertellen. Ja. Want jij, jij bent niet alleen uh, cultuurliefhebber, want ook adviseur op cultureel ja. gebied... maar ook filmliefhebber. Je verheugt ik, je heel ja. erg op, op dat gebouw. Hè? Nee, ik, ik, ik kan al twaalf jaar het oude gebouw waar ik heel graag kwam... in het uh, schilderachtige Vondelpark uh, niet in. Het oude filmmuseum. Ja, met uh, café Vertigo en uh, allemaal helemaal goed... Maar daar kan ik al heel lang niet in. En uh, dan zie je af en toe die programmeren en dan denk je... Chips, moet je nou geloof ik zeggen. Ja, of, of, of banen, uh, ja. Voor de kleinkinderen zeg je dat. Ja. En je maar dacht, goed, dat gaat allemaal veranderen? Dat gaat het nieuwe... allemaal veranderen. Dus iedere keer als ik... En ik kom daar heel vaak langs. En ik zit ook in het muziekgebouw in het Eider. Doe ik een klus. En dan kijk ik uit op dat nieuwe gebouw. Dus ik dacht, yes. Dus ik ging bellen. En er was op die website al niks te vinden over toegankelijkheid. Dus ik denk, ik ga gewoon bellen en ik ga me voorbereiden. Want ik wil daar, bij wijze van spreken, 6 april wil ik daarheen. Onmiddellijk bij de opening. Uh, nou, daar konden ze me eigenlijk niet direct helpen. Maar een tijdje, na een tijdje hoorde ik dat er geen geweldige hellingbaan was... die als een soort rode loper de filmhistorie induikt. Nee, dat waren allemaal hele moeilijke trappen. Toen ben ik even gaan kijken op die site naar de trappen... Nou, dat is zelfs voor iemand die zeg maar getraind is... Nog zwaar. Eh, nog zwaar, want dat zag je ook, die, laatst vertelde die architect... je moet om dat gebouw binnen te komen, moet je echt een inspanning leveren. Want dan word je beloond als je binnen bent. Op zich is dat een hele mooie filosofische gedachte. Maar het is jammer als je er helemaal maar, niet in kan. Als je dan onderaan die trap staat en die tempel en die, die lonkt... en die film die speelt en je kan er niet naar binnen... dan voel je je zwaar gefrustreerd. Dus ik ben nog meer gaan bellen... Ja. Want ze zeiden, ja, allerlei gehandicapten zijn hier geweest om te testen. Oh. Dus ik heb die mensen gebeld. En wat blijkt, het gebouw is toegankelijk via een dienstingang aan de zijkant. Dan moet je bellen. Voor gehandicapten? Voor gehandicapten. En dan kun je met een lift naar boven. Dus dat, je kan er wel in? Je kan er wel in. Het is niet de feestelijke entree, Aha. Dus bijvoorbeeld, het is niet zo dat je op, met open armen wordt ontvangen van... Nee, je moet via de dienstingang... En, maar goed, heb, heb dan, je, kan er, je kan er naar binnen. Hebben we dus, het dan over een luxe probleem, Rob? Of, of, want je kan erin. Je, ja, nee, je kan erin, maar het is altijd zo. In een rolstoel word je altijd ontvangen in de zijkant. Het liftje hier, ja. daar kan ik in niet de kroon. Of nauwelijks in. Dat pas je, dus je maar net in. Nee, nou, echt, het scheelt een centimeter. Ja. Maar het is altijd gedoe om ergens naar binnen te komen. Ja, jij, jij bent terwijl, ja? terwijl dit gebouw is nieuw neergezet, er is ruimte genoeg om een riante hellingbaan te maken. Maar je zegt het is altijd zo, ja. want je, je bent adviseur op cultureel gebied. Je komt, neem ik aan, veel Overal, in culturele ja, instellingen. Ja. En daar is het bijna altijd moeilijk. Juist, ga naar de openbare bibliotheek, die hier ook pas gebouwd is. Ik geloof 60 miljoen publiek geld. Mm -hmm. Daar is een trap, heeft Joach de architect, ook een moeilijke trap gemaakt. Voor rolstoelers is daar een heel krak en lichtje aan toegevoegd. Als je ziet hoe oudere mensen, en dat is toch het gros van de cultuurgebruik... wordt steeds ouder, hoe je het went of keert... Ja. dat is de doelgroep waar iedereen, de kurk waar iedereen op drijft... En juist die, die kunnen er niet uit. in. En die kunnen, ook die oba, die trap heel moeilijk op. Adreid, wat is jouw ervaring? Want jij komt neem ik aan ook veel in theaters en, en andere culturele instellingen, of niet? Ja, maar ik zit natuurlijk niet in de rolstoel. Dus ik, ik zit nu ook naar op te luisteren. Ik, dus ik let er niet op. Ik zie alleen wel altijd uh, rolstoelen... Weet je, die zo, een voordeel van de rolstoel is dat je bij, altijd bij rij 1 wordt je geplaatst. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja je maar. Bij de film is dat bijvoorbeeld heel onplezierig. Want dan krijg je ja, vanzelf dan zit je psychedelische effecten. Na een ja. minuut of tien zie je die Maar word je daar ook bewegen. bij rij 1 gezet? Ja, ik heb bijvoorbeeld in het Western Gasfabriek heb je het Ketelhuis, ja. draai je soms geweldige films... Ja. Word je voor rij 1 gezet oh, ja. op anderhalve meter afstand van het scherm? Nee, stijve nee, nek. Nee, dat nee, gebeurt nee, nee, met nee, droge nee. ogen. En is niet alleen stijve nek, maar ga maar eens naar een groot scherm kijken. Als ja, wordt... het wel beweegt, dan word je seesiek afgevoerd. Ja. Dus... Het is, het is over... Ik had eigenlijk verwacht mm. dat het juist die nieuwe gebouwen, want daar begonnen we nee. over, dat filminstituutje, zegt hier uh, de bibliotheek, dat ja. zijn allemaal nieuwe gebouwen, dat het daar nou juist wel goed geregeld ja, is. Ik, ik, ik verbaas me daar al jaren over. En ik ga je ook vertellen waarom. En ik kan me ook een beetje voorstellen. Als mensen de kans krijgen om een nieuwe tempel te bouwen... Hè, en of die nou voor de film is, of voor het boek, of voor een museum... dan ga je daar als opdrachtgever ga je daar helemaal in. Want je hebt... It's a once in a lifetime kans. We, we, Ja, we kunnen het helemaal doen, doen zoals we zijn, willen. En dan, dan komt een architect die is net zo bevlogen... en die zet een gebouw neer. Geweldig. En het is een landmark. En noem maar op. Maar het... Men denkt te veel vanuit het eigen perspectief en niet vanuit de klant. Want adelheid is een klant. Ik ben ook een klant. Jij bent een klant. Iedereen is klant. En die mensen die kunnen lopen... of met een rollator of weet ik veel wat. Ja. Maar dat wordt gemaakt vanuit het perspectief van de... veel meer van de mensen die erbij betrokken zijn. En te weinig vanuit de klant. Ja, omdat het, meen... is wel, ja, het is misschien wel jammer, want het lijkt mij wel heel tof om een lift... Te ontwerpen. Weet je, een lift is toch ook gewoon een mooi ding om te maken. Net als een trap. Nee, maar een lift in een dienstingang. achter een hek waar je speciaal moet aanbellen. En een lift, ook, die architecten kunnen iets ontwerpen. wat een soort allure heeft. Maar je kan ook een prima hellingbaan maken die net zoveel allure heeft. Kost, is duurzamer, want het kost geen elektriciteit. Uh, nou, me, nou uh, kan ik dat nog wel met je delen op? Want de artiesten-ingang... <laughs> die is ook heel armoedig. Ja, <laughs> dat is ook ja, heel zielig. Ar, ar, ar, armtierig ar, of aandoenlijk. Ja. Maar. Ja. Maar hoe, want dit, is, dit speelt dan natuurlijk al heel lang, uh, Rob. En, en, hoe krijg je het dan eindelijk voor elkaar? Er zijn campagnes, weet je ja, wel. Weet dat... je, het, je moet je voorstellen dat... Um, uh, het, het is als, men, als instellingen zich uh, bewust zijn van het feit... dat ze voor klanten, bezoekers, bouwen moeten ze zorgen... en dat die bezoekersgroep steeds ouder wordt... Dus dat ze, mo ja. ze moeten het hebben van die oudere bezoekers. Het is eigenbelang eigen belang om je ja, rekening ja, mee te houden. Maar is er, een, is er een architect die het wel doet? Ken je een, uh, ken je een gebouw uh, op waarvan je denkt: wow, die. Uh, om maar wat te noemen, bij het Lamar Theater is het dik voor elkaar. Van Joop van den Ende. Van Joop van Daar de kunnen Ende. we toch weer veel van leren. Ik, In de heritage ja? aan de Amstel is het goed voor elkaar. De hermitage. Ja, het, zijn allemaal... het kan wel. Het kan wel. Goed, bij deze oproep uh, laten we het... en we hopen dat uh, mensen, met name architecten uh, en andere planners... het zich aantrekken. Rob van Soest, cultureel adviseur, mag ik blijft... Mag nog één, ja, mag één, ding, één ik zeggen. ding zeggen? Ja. Um, de culturele instellingen moeten zich heel wel bewust zijn... dat als ze zelf meer geld moeten verdienen van de Rijksoverheid... dat ze echt veel klantgerichter moeten denken. Lijkt me heel verstandig, uh, juist in deze tijden van bezuiniging. Uh, Zodra ik gaan we praten met Adelaide Rozen over een boek en een film. Uh, maar eerst gaan we luisteren naar muziek Volkan daar met Maybe Tomorrow. Hey everybody. day is not the day so it seems that i do well it looks like nothing's gonna work out All the people around me they treat me so weird maybe cause they're only reflecting me maybe tomorrow the sun can melt away the haze maybe tomorrow If not today Maybe tomorrow there'll be a way Out oh, of the maze Maybe tomorrow If not today Well I swear That I tried But my trials have been denied I'm carrying This world around In my face Maybe I cry while all these burdens get me down. But uh, maybe tomorrow, the sun can melt. The day to pass by, the night will surely wash away the pain. But if that next day uh, is just another today, there'll surely come a better time. Thank you. Welcome by maybe tomorrow. De gastrecensor van deze week is Aloyd Rozen. En ook nog aan tafel Rob van Soest, cultuurliefhebber Rob van vooral film. Uh. Benet Kunst, musea, erfgoed, Ajax, noem maar op. <laughs> heel <laughs> Ajax, heel breed. <laughs> ja, Schilder op is, is schilderen op oh, gras. Schilderen oh, op gras. <laughs> mooi. <laughs> Dansen <laughs> of schilderen op gras. Adelaide, jij hebt uh, voor ons de film Snackbar gezien van Merel Oesloe. Je las het boek Mont Blanc van Edzard Mik. Maar even vooraf, je bent net terug uit Amerika. Ja. Yeah. Vanwege je eigen film? Ja, Mam werd uh, geselecteerd voor een uh, filmfestival in Pittsburgh. Het gaat over je, je zei het net al, je demente moeder. Ja. En, en dat is een, een, een hele indringende, ook humoristische film. Je, je, je, ja. van, je, je bent bijvoorbeeld te zien, weet ik nog, toen hij hier op het IFA draaide... Zelf in een incontinentieluier naast je moeder ook in een incontinentieluier. Hoe werd daar in Amerika op gereageerd? Nou, ik vond het heel leuk dat hij uh, geselecteerd werd. Want uh, hij was al een paar keer. Uh, hij, hij, hij, hij doet het in Europa en Ara Arabische landen, grappig genoeg, keihard. Dus ik zei ook tegen die Amerikanen: Nou, je kan zelf best nog wel wat leren van die Arabieren. Want, want jij had dat zelf want niet hij... verwacht, toch? Nee, die, die Amerikanen pruttelen enorm over dat mijn moeder een voor een gedeelte bloot ligt. Ja. En toen zei ik, nou, die film heeft gedraaid in Syrië op het festival. Die heeft gedraaid in Jordanië op het festival. En dan roepen jullie het democratische Westen. Weet je. Daar vonden ze het allemaal geen punt in die landen. Nee, zat in de Amerika een hele dan? zaal vol met. In Syrië zat bijvoorbeeld echt een zaal bijna alleen maar boven de 60. Met een waanzinnige fascinatie voor. Uh, het leuke om die verschillen in die cultuur te zien. Want die denken, oh ja, ja nou ja, mensen zijn bloot en we verzorgen ze. En ze hebben poepluiers en uh, we ja. doen ze in bad. en uh, Die hebben weer een ander probleem. Maar dat wordt dus geen zegentocht in Amerika? Of misschien toch wel? Ja, nou, dan nou werd hij geschieden. Ja, vijf sterren. Vijf sterren, daar, daar werd verdorie, hij gewaardeerd. in nou, Pittsburgh. Succes uh, met het vervolg daarop. We gaan het hebben over, uh, om te beginnen, maar de film. Snackbar van Miral Uslu. Uh, kun je eerst vertellen waar die over gaat? Ja, Jan, dat uh, vind ik altijd heel moeilijk. Maar ik ga dat proberen. <laughs> Samenvatting. Ik hou helemaal niet van samenvattingen. Nee, echt niet. Maar ja, dus voor voor je alle je mensen die hem niet gezien hebben. Geef, geef een idee. Hoe doe, doe je een, een werk uh, goed in tien woorden? Ik vind dat altijd, altijd vreemd. Het hoeft um. niet perfect. Doe je best. Het, zijn, het is een straatbeeld. Ik heb codewoorden opgeschreven. hoor. Ja. Hangjongeren in een straatbeeld. In een groot stedelijke buitenwijk. De film heet Snackbar. Die mm -hmm. uh, troost vinden bij een 50-jarige uh, 50 Turkse Ali. De eigenaar van de snackbar. Die die jongens een toevluchtsoord biedt. Als je in het, in het. Ja, eigenlijk levend op die straten. Zonder veel uh, correctie en. Uh, uh, Richtinggevende ouders en leraar en zo. Nou ja, Daar is dat, hij een van de, van de weinige van dat... ankers die ze hebben? Ja, nou dank Jan, dat is het. Nou ja, ik, ik heb het niet gezien, maar ik, ik, ik reageer op wat ik al jij zegt. dat is een hele mooie. Ja. Maar wat vond je van de film? Ik vond die, nou ik, uh, ik. Ik ben. Dat is misschien uh, uh, vreemd om te zeggen. Ik ben uh, gek op die hangjongeren. Want? <coughs> Ja, en dan hebben we misschien niet over de consequenties, weet je wel, als mijn als spullen eraan gaan. Maar ik, ik, herken me toch, ik herken me toch ontzettend in die gasten die op straat hangen. In het onaangepaste. Ja, in het onaangepaste. En ook dat je denkt, ik voel me ergens niet in thuis... of toch op een bepaalde manier niet gezien. Dat bedoel ik allemaal niet, niet in het slachtoffergevoel. Ik bedoel gewoon, hoe zie ik persoonlijk als Adelheid een film? Denk Ik, ik kan me heel makkelijk identificeren met dat kattenkwaad. En ook dat ik af en toe denk... Brrr. Nou ja, kattenkwaad, ik, ik las, ze zijn Zo. tamelijk agressief ook. Eh, eh, Luien, nou ja, ze willen niet ja, werken. Ja, nou, stoned, noem het wel. Ja, stoned heb ik dan niet zoveel mee. Maar uh, dat is dan misschien wel wat de ene agressief uh, noemt. En ik, uh, ik zie dat en ik denk, ik vind dat uh, wel geinig dat agressieve? Nee, maar ja, nou, ik noem dat dus niet agressief. Maar hoe noem jij dat ik, dan? Nou, uh, uh, vitaal en, uh... <coughs> maar, ja, maar ze slaan elkaar in elkaar, letterlijk, toch? Ja, maar je, je, je, je, je rouwdouwt, dat heb ik vroeger op... Ik heb vroeger liep ik naar school en ik zat op een katholieke en aan de andere kant, dus het lag net... Een protestant. Ja, echt zo, ja, <laughs> nou ja, t, t, t, t, t, toch wel waar. En dan over het waar. Trot, en wij waren met twee meisjes en van die kant kwamen ja. twee jongens. Nou, zij hield, mijn vriendin hield dan uh, de schooltassen vast. Nou, toen was ik tussen Tussen de 8 en de 7. Vocht jij zelf ook? Ja. Echt wel? Je ja, sloeg gewoon? erop. Ja, gewoon niet van de stoep af. Herkenbaar Rob van Soest? Uh, ik vocht heel veel, ja. Echt wel? Ja. Leuk hoor. <laughs> dus, uh, <nee. laughs> het is niet... Het is niet de reden dat je nu in de rolstoel zit. Nee, nee, nee. Nee, maar goed, ik, ik was een vechtersbaas. Ja. Toch wel. Ja, ja, maar, maar het, is Net geen hangjongeren. Je, het is geen pessimistisch beeld, Adelaide, van, van, nee, van die jongeren. Nee, ik heb het niet. Ja, ja, dat, dat, dat, sorry, Jan. Ja, ja, dat film. zit er zeker in. Maar oh. als, als die film begint en ik zie die gasten... Uh, bij die snackbar rondhangen... dan begin ik heel lekker, ik ben thuis... Snap je? Dus mijn identificatie is gewoon anders. Ja. De, de maakster, Meral Uslu... die vertelde dat uh, omroepen de film niet uit willen zenden. Uh, Bert Brussen, die hier zo direct zit... die uh, gaat er ook even op reageren. Omdat ze zeggen, ja, als je dit ziet... dit verhaal is het voor voor de PVV. Wat vind jij daarvan? Ja, maar ja. He, alle vooroordelen worden uh, bevestigd. Nou, noem maar op. Misschien is het wel fijn... Uh, als we dit onderwerp dan maar gewoon meteen doorknippen... en naar het volgende stappen. Want... Eigenlijk wil ik er geen enkel voer voor bieden. Voor de PVV bedoel je? Punt. Dot. Com. Ja, maar de vraag dat is niet anders. of jij dat doet, maar of de film dat doet. Want dat ja, maar dan we. hebben we het erover. Ik wil het graag hebben over wat er goed is aan de film. Oké. Okay. Laten we dat voer voor die andere gasten... Wat, wat, wat is er en, goed aan de film? Mensen... Nou, ik denk... Uh, ik denk dat ieder mens een... een, een ook een wilde wolvenkant heeft. En dat het, je, dat het niet zo gecompliceerd is om de nuances te zien... van zo'n roedel die uh, door die straten zwerft... Die, een vast, die ook een vast punt zoekt. Weet je? Nee. Dus, dus de, de, de, je zou misschien alleen kunnen zeggen... Uh, ik zie verder geen enkele andere vader of moeder... Ja, er zit wel een soort maatschappelijk werker op de bank... of een buurtbewoner. Het is in die zin wel een koker. Je ziet echt alleen de jongeren ja, en ziet, niet... Ja, je ziet dat. Ik werk nu bijvoorbeeld hè, met tien uh, van die gasten. Voor een voorstelling? In, in, in, in, ja, in een voorstelling in Slotermeer. Dus, de, dus ik, ik heb daar wel... Een, oh, die die rijden op scooters door mijn voorstelling ja. heen. Het publiek wordt vervoerd op die scooters. Dus ik, heb, ik ben nu geadopteerd zal maar zeggen, door, door, door tien van die jongens. Of vandaar dat je en daar, ook ja. herkenning... Uh, nou, of... niet natuurlijk alleen. Vandaar, want ja. ik heb ze ook weer gekozen okay. omdat ik er wat mee heb. Nou, weet je wat? Weet je wel. Als die voorstelling, daar wil ik het graag een andere keer eigenlijk uitgebreider dan. Ja, daar nee, hoeven we het helemaal nu niet over te okay. hebben, Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, die twee roedels. Ja. Die dus de, de, de roedel waar ik mezelf momenteel in begeef en de roedel in de film. Ja. Uh, het, t, ik vind het mooi om uh, de nuances daarvan te zien en ook. Ali, weet je wel, met de troost. Snackbar, Ali, de, de, de, de, de snackbar baas. Het enige wat je zou kunnen zeggen is... je zet misschien het beeld neer wat je al ergens in je draagt. Mm. En de vitaliteit van die gasten en hun humor... Mm. dat zou misschien net iets meer mogen. Punt, want we moeten het ook nog Punt wat boeken. <laughs> ja, precies. Oké, okay. dat voor wat betreft de film Mont Blanc, een roman. Ja. En ik vraag het weer, die gaat over... Uh, een vader, een zoon, ja... Um... Ik ga dat gewoon weer. Een vader, ja. en een zoon, ja. en een neef. De samenvatting: beklimmen, de hoogste berg in Europa, de Mont Blanc, zo heet het boek ook. Edzard Mick. Het weer verslechtert, het noodlot slaat toe, uh, de neef gaat in de gletsjerspleet spleet en overlijdt. Nou, dan jaren later he, uh, heeft die zoon, Ruben, een boek geschreven. Uh, die vader denkt, wow, dit zijn echt niet mijn herinneringen. Dit zijn zeer su subjectieve herinneringen van toen mijn zoon nog heel jong was. En die vader die moet dat verwerken en slikken en die moet zich daartoe verhouden. Ze maken opnieuw een... Uh... Klimtocht. Een klimtocht, Dank. En uh, daar gaat het boek is, over. Is het een hoe dan het? Met een spannende ontknoping? Of zeker ga, niet. Ga, het gaat over die mensen, over ja, hun ik relatie. Vond het, ik en... vond het een geweldig boek. Geweldig boek. Ja, geweldig. Als je, als je, want dat vraag ik altijd. Als je een van de twee moet aanraden voor de mensen dit weekend: hè, het boek lezen, de Mont Blanc, of naar de film gaan? Wat zijn ze? beide. Ja, <laughs> beide, zeker. En gewoon alles op slurpen wat er aan cultuur. Waar is Rob van uh, Soest het meest nieuwsgierig naar als je dit snackbar. hebt gehoord? De Snekbar. De de film. Ja. ja, ik had het kunnen weten. Rob, ik de Mont Blanc is een beetje ontoegankelijk. Absoluut. Helemaal af voor rolstoelen. Nee, is het niet. Ja. Ja. niet? Nee, maar je kan als je dan in die lift zit, erop, in nee. dat filmmuseum, en je moet heel lang wachten... dan steekt dat boek in je ja, binnenzak. Ik vertel iedereen dat de film Snackbar... sinds gisteren draait in de bioscopen. En Mont Blanc van Edzaad Mick, de schrijver... is natuurlijk gewoon te koop in de boekhandels. Het is altijd een kort aanleid, maar ik wil je danken... voor je recensie. Hebben we nu echt ik al gehad? Ja. Het is, het is... Wow, wat een maar tempel. Maar mensen zijn, mag ik hopen, in ieder geval nieuwsgierig geraakt. Ja, Rob van de... Soest... Ja? ja, ik ga toch nog iets over Edwin ja, zeggen. Het, het, het maakt me niet uit. Ik in één ga het toch doen. Ja, in één zin. Uh, wat hij uh, genadeloos mooi doet, is dat hij de hele relatie tussen de vader en de zoon niet schuwt om vanuit de schaamte te spreken tussen die twee mensen. En dat vond ik een heel bijzonder mooie ingang. Adeleid, dat is heel kwetsbaar. Nogmaals, dank. Tijd voor het volgende. <applaus> Dames en heren, de rubriek De Broer Van. Daarin is altijd een familielid aan het woord van iemand die in het nieuws is geweest. En deze week kon hij het nog moeilijker krijgen dan hij het al had. Was prominent in het nieuws Gert Leers bij ons aan tafel. De neef van Gert Leers, Chef Leers. Ja. Welkom, chef. Dank u wel. Meneer Leers, uw neef Gert zit naar het zich laat aanzien in een lastig parket. Ja, lastig, lastig, lastig, lastig, lastig parket. Uh, het is maar net ook een beetje hoe of dat men er tegenaan kijkt, natuurlijk. Nou, uw neef Gert kan weinig kanten meer op, volgens mij. Hij staat ja. bijkans pad. In ieder geval zit hij behoorlijk klem, vindt u niet? Nou, dat is hij wel gewend, hoor, klem zitten. Dat, dat doen wij als familie regelmatig Sterker, Dat is een uh, familietraditie die oh. decennia, nou, wat zeg ik, tientallen jaren teruggaat. Oh. Ja. Pardon, maar wat is dan de traditie in de familie Leers dat u elkaar klem zet? Ja, ja, ja lekker klem zitten. Uh, dat is natuurlijk begonnen met uh, carnaval. Oh, dus als en... ik het goed begrijp, de familie Leers. Ja, uit het schone Limburg afkomstig. Eh? Ja, precies. Meneer ja. Leers, als u mij even zou kunnen laten vragen wat klem zet, is Limburg dus... met zijn gloeiende landschap. In, Lidl ja, in uw yeah. familie is het inmiddels traditie. Truffels. En zijn onbegrijpelijke architectuur. <laughs> ja. De provincie Limburg. Prachtig. Niet te vatten eigenlijk. Hè? Meneer zo Leers, mooi. dat klemzetten, ja. hoe gaat dat in zijn werk? Klemzetten kent twee fasen. Eerst ja. keihard binnenkomen en daarna soft sussen. Soft sussen? Ja, nou bijvoorbeeld wat ons vader placht te doen. Hè, ja. Als hij aan de beurt was met het klemzetten, of ja. klemzitten eigenlijk. Ja. Ons vader die ging dan naar buiten, deed ja. de voordeur achter zich dicht. Ja. En ging er een eind vandaan staan. Nam een aanloop en dan trapte hij zo, baf, de voordeur weer open. Keihard binnenkomen, fase, fase 1. 1. En dan werden mensen ontevreden. Ja, ons moeder natuurlijk, want die deur die was helemaal kapot. Die hing uit de sponningen. Ja, en dan trad fase 2 in? Fase 2 natuurlijk, het softe sussen. Ah, dan ging hij proberen het goed te praten bij ja, onder. Ja, natuurlijk. Ja, nou doet u maar rustig. Ik ben kei rustig. Goed zo, en wie werden er ontevreden van het softe sussen? Wij natuurlijk, alle 16 kootjes van ons vader en ons moeder. Wij vonden het mooi, zo'n kapotte deur. Ah, hè? De en dat alles bij elkaar was leuk. Ja, het was geweldig, schitterend, zo mooi. Meneer Leers. Zoals de provincie Limburg eigenlijk. Meneer Leers. Ja, Chef Leers, neef van minister Gert Leers. Zoals u weet is PVV-leider Geert Wilders, Wilders ook uit Limburg afkomstig. Limburg. Er met... wordt ja, er ja. wordt gefluisterd dat de heer Wilders uit is op de val van uw neef. Ja. Omdat hij in hem een concurrerende Limburger zou zien. Concurrenten? Oh, je had ze de afgelopen carnaval moeten zien. Samen Gert en Geert. In en al gezelligheid. Knuffelen zelfs, hoor. Knuffelen, Leers ja, en Wilders? Zeker, mevrouw. Ja, dan kunt u wel verbaasd lopen kijken. Nou, dat doet, niet. Nou, doet u wel. Maar oh, ik heb nou. dingen met mijn eigen ogen gezien afgelopen februari. Het is maar goed dat daar geen paparazzi bij waren. Oh, klik, kunt u een klik, klik. tipje van de sluier oplichten? Jazeker, nou nee, eigenlijk niet. Nou, heel snel dan. Heel kort, ik kwam op nacht. ik meen zondag op maandag, en ik zie in de in steeg twee figuren, een aap en een beer. Nee, een konijn. Het was een konijn, wel een grijs. Een aap en een en, konijn? Een aap en een konijn. een pak. Aap. En ik dacht, oh, die zijn bezig, uh, weten niet. Ja. Maar ik loop door en ik denk, he, de ze stonden niet buik aan buik, maar nee. vlak achter elkaar. Oh. Zoals een soort treintje. En die stond achter wie, de, de aap? Achter... De aap stond achter de konijn. Ja. En die eentje herkende ik aan zijn blonde koep. Dat was ja. geen pruik, het leek wel zo. En was dat de aap of het konijn? Dat was de aap. Ja. En toen. Die andere, dat was mijn neef Gert, want ja. die herkende ik aan zijn wenkbrauwen. En Gert, die stond er niet heel makkelijk bij, want die was, en hij kreunde een beetje. Ik denk, nou, ja. ik loop zachtjes terug. Oh. Ik hoor geheig en gesteun. En ja. ik hoor mijn neef ineens een kreet uitstoken. Nou, als ik er nog aan denk, dan lopen de rillingen over mijn rug. Ik denk, godzomme, daar is iemand keihard binnengekomen. Dat dacht ik. En? En wat? Werd er daarna soft gesust? Uh, nou, ik begreep het niet helemaal, want ik had natuurlijk ook het nodige... oh, kan gewoon mijn Polynese. Maar wat ik verstond, was dat die blonde vriend van mijn neef... Ja. dat die ook wel op een sussende manier fluisterde eigenlijk ja. van... dit kan jij ook, dit kan jij net zo goed als ik. En wat bedoelde hij met dit, denkt u? Ja, dat ga ik natuurlijk niet op de radio zeggen overdag. Maar het heeft wel iets met naaien te maken. Nou, Zullen we dat dan maar wel zeggen? Achterlangs. Ik denk het wel. En dat is wat uw neef nu aan het doen is, overdrachtelijk ja. gezien dan, toch? Ja, mevrouw. Mag ik nu weg? Ik heb nog één vraag, meneer Leers. Vooruit. Is het ondanks de frivole traditie die klem zitten ongetwijfeld is niet gewoon ondoenlijk, ja, onleefbaar voor uw neef Gert Leers om dit beleid op deze manier te moeten uitvoeren? Nou, het lijkt me andersom. Hij heeft er blijkbaar helemaal geen moeite mee. Anders zou hij het niet kunnen doen. En Limburgse politici, je reinste klemzetters. Dank u wel, meneer Chef Leers. Dit ZANNE VOLIS DE VRIES EN HENRY VAN LOON. Het NOS-journaal, nu Eeuwoud de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. De Afrikaanse Unie weigert de onafhankelijkheid van Noord-Mali te erkennen. De Tuareg-rebellen die het gebied de afgelopen week hebben veroverd... riepen het vanochtend uit tot het land Azawad. Ook voormalig kolonisator Frankrijk heeft die verklaring afgewezen. Scheepswerf Graven in de Brabantse plaats Graven heeft alle 60 medewerkers ontslag aangezegd. De werf kan een orde van 40 miljoen euro krijgen voor de bouw van twee grote passagiersschepen. Maar het gemeentebestuur vindt dat dat niet kan omdat de schepen langer worden dan het bestemmingsplan toestaat. De directeur van de werf denkt dat de gemeente het bedrijf weg wil hebben. De Franse politie is bang dat er een serie moordenaar actief is in de zuidelijke voorsteden van Parijs. Een vrouw van 47 van Algerijnse afkomst werd gisteren neergeschoten door een scooterrijder. De vrouw werd gedood in de hal van haar flatgebouw. Vorige maand werd een man van 81 gedood door een schot in het hoofd met een wapen van hetzelfde kaliber in een soortgelijke flat. Ook in februari en november werden vergelijkbare moorden gepleegd. In de douches van gevangenis Overmazen in Maastricht is legionella geconstateerd. Sinds eind maart mag een deel van de gedetineerden niet meer douchen. Ze worden overgeplaatst naar andere gevangenissen... zodat de douches kunnen worden schoongemaakt. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB verkeersinformatie Door het lange weekend zit er al veel vakantieverkeer op de weg. Dat zorgt voor heel wat drukte. Bij elkaar staat er 85 kilometer file. Veel vertragingen al op de A1 Amsterdam richting Amersfoort en Apeldoorn. En ook op de A2 bij Maastricht. Ik noemde wat langere. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen knooppunt Empel en Zaltbommel, 8 kilometer. Dat had te maken met een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar nu weer vrij. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Culemborg en knooppunt 7 kilometer. Op de A12 vanuit Duitsland richting Utrecht... vanaf de Duitse grens tot aan Arnhem-Noord langzaam rijden over 17 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Breda... tussen knooppunt Evening en Noordloos, 10 kilometer en tot slot de A67 Eindhoven richting Duitsland, richting Duisburg... vanwege politiecontrole in Duitsland... tussen Knopensaarderheiken en de grens 5 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. En goedemiddag en welkom weer vanuit de kroon. Aan het Rembrandtplein in Amsterdam... Zodrecht Aijssel, Erbudak, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. Maar eerst nog even tennis. Ne de Davis Cup, Nederland-Roemenië, Marcelle Mesker... Ja, Thomas Schorel is hard op weg om Nederland op een 1-0 voorsprong te zetten. Hij leidt uh, tegen de Roemeen Luncanu met 6-1, 6-3. En heeft zojuist gebroken. Hij leidt in de derde set met 3-1. Straks krijgen we nog Robin Hazen, de Nederlandse kopman. Hij speelt tegen Daescu. En morgen krijgen we de andere Nederlanders Seisling en Royer in het dubbelspel nog in actie. Dus het uh, gaat goed voorlopig. Nederland uh, tegen Roemenië. Schorel leidt met twee sets tegen 0 en 3-1 in de derde set. Marcella Mesker. Als jong meisje droomde ze ervan te trouwen met een rijke Arabische prins... die in de huwelijksnacht zou bezwijken. Dan erfde zij zijn geld en kon ze een eiland komen, kopen om met vrienden op te wonen. Dat geld van die Arabische prins heeft ze niet meer nodig. En in plaats van een eiland kocht ze een ziekenhuis. Vandaag is het gast Aysel Erboudak, voorzitter van de raad van bestuur... van het Amsterdamse Slotervaatsiekenhuis. Welkom. Dank je. Dat van die Arabische prins, dat las ik in een interview in, in Vrij Nederland. Droomde je dat echt in die tijd? Als jong meisje? Ja, tenminste. Echt als jong meisje. Ik was, ik denk, een jaar of zeven, acht of zo. En dat je een eiland wilde kopen? Ja. Want dat ging je dus eigenlijk niet om de mooie liefde, dat je verliefd werd op die Arabische prins, maar gewoon om het eiland te krijgen? Nou, inderdaad. En met name wat ik eigenlijk op dat eiland wilde doen. Ja, ik zeg net je. Wat zullen we doen? Zullen we tutoyeren? Ja, heel graag. Tutoyeren? Ja, oké. Heb je dat eiland ooit gevonden eigenlijk? <laughs> nou, ik hou van eilanden nog steeds, dus die passie is wel gebleven. Alleen uh, wat ik ooit van plan was in mijn dromen om op die eilanden te doen... daar ben ik uh, niet aan toegekomen. Want dus, wat was dat dan? Ja, Mijn ideaalbeeld was om uh, alle mensen die ik lief vond... Zou ik dus uh, op dat eiland uh, laten wonen. En dan had ik ook echt in mijn fantasie... dan uh, soms liet ik ze ruzie met elkaar maken... en dan haalde ik ze weer uit elkaar. En, Jij was dus, dan degene die alles uh, uh, regelde uh, en goed Alles regelde <laughs> en ik ontwikkelde daar complete bouwprojecten. En de huizen zagen er allemaal interessant uit. Ja. Zover ben je nog niet, maar wat niet is kan natuurlijk nog komen. Ja. Uh, we gaan uh, het zo direct hebben over je werk als pionier in de ziekenhuiswereld en over jezelf. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied dat Susanne Matthijs heeft geschreven... nadat ze googelde op je naam. A one, a two, a three, a Aizel, Aizel, Erboudak. de dochter van een Turkse gastarbeider. Kwam in 1979 naar Nederland. Een shock, al die keurige tuintjes. Ze was verdrietig, drie jaar lang. Haar broertje en zusje stierven jong. Dus ze leefde voor drie. Ter compensatie, ze moest op school weer onderaan beginnen. Door een fout in de registratie. Een afgang vond ze en leerde werkt nooit onder je niveau. Na Mavo één jaar HBO had zijn eigen uitzendbureau. Go Isel, go. Haar neef wilde met haar trouwe ze zei ja. Maar het werd niets. Niemand praatte met haar na haar scheiding. Ze werd het zwarte schaap van de familie. Ze had niks meer met hun cultuur. Blondeerde haar haar dan blauwe lenzen. En gaf haar drie bloedjes van kinderen makkelijke Europese namen. Ze redde sloten van Vaart huis, een cement, ambitieus, zelfverzekerd, efficiënt, no nonsense, een bitch. Belang van de patiënt. Ik ben niet bezig met de vraag of ik aardig ben. Flamboyante in seksies die let als mantelpak door steriele witte gangen. Sigaret aan de lippen. Izel Erboodak een leven geleid door geldingstrang. Izel is voor de duivel niet bang ze ondernam. Haar weg naar de top en mocht ze vallen krabbelt ze tien keer zo hard weer op. Zanne Matthijsen, Henri van Loon en Vera Kee, van mijn gast, IJssel dat Je keek heel bedenkelijk bij de tekst. <totstuk> <No>. <totstuk> Omdat het niet klopt? Of... Nee, het klopt allemaal. Het klopt allemaal? Ja, absoluut. Ja. En... Ik, ik, vond, uh, ik had het niet verwacht zo mooi. Ah, ja, oké. Okay. Absoluut. En zongen ze in het belang van de patiënt? Ja. Dat klopt. Nou ja, <totstuk> we hebben wel eens... Uh, ja, ik, ik denk dat um, vrouwen die kordaat zijn, of slaatvaardig... vaak toch wel die stempel bitch krijgen... Ik sluit niet uit dat veel mensen dat van mij vinden. Bij ja. mannen wordt dat eerder als kwaliteit gezien en bij vrouwen als een soort negatieve eigenschap. Ja, absoluut, ja. ja. Je kwam als, als elfjarig, er werd ook over gezongen, 1-jarig meisje naar Nederland. Uh, hoe, hoe zag jouw leven daarvoor in Turkije er eigenlijk uit? Ja, dat, tenminste, ik, ik heb het natuurlijk nu voor mezelf volledig geïdealiseerd. Um, tenminste, en wat kleurrijker gemaakt dan dat het was. Maar, Um, het was een onvergetelijke fase. Uh, juist ook omdat, uh, denk ik, voor niemand bijna te re uh, realiseren valt... dat ik eigenlijk een kind ben die, uh, wat ik zelf noem, een kind van de gaslamp. Ik heb de komst van de elektriciteit nog meegemaakt. En de uh, komst van de televisie. Dus zaken die eigenlijk, uh, onderwerpen die... die je kunt bespreken in Nederland met mensen van uh, nu ergens in de negentig. Die of bijna al als, niet meer leven. Of die niet meer leven, ja. dat klopt. Ja. Misschien kan ik het daardoor ook goed vinden met maar, oudere maar, mensen. Maar je hebt er mooie, goede herinneringen aan, zeg je? Ja, ik heb ontzettend mooie herinneringen eraan. Ja. Want het was, was, je zegt het ook, heel primitief. Uh, ik las ook een ouder broertje en zusje zijn eigenlijk ook onder andere daardoor... gebrek aan ja. medische voorzieningen overleden. Ja. Dat was natuurlijk de andere kant. Ja. Dat is, maar dat, maar dat blijft dan niet hangen? Of? Nou, dat heb ik natuurlijk later pas meegekregen. Ik, ik, ja, ik was er zelf niet. Um, het, het gaat om twee kinderen die voor mij zijn geboren. Maar um, ja, de indrukken van die emoties heb ik pas, uh, pas later toen ik in Nederland kwam uh, meegekregen. Ja. Je ouders zijn Alefieten, dat zijn ja, ja. humanistische moslims. Ja. En ook socialistisch waren ze. Absoluut, ja. ja. Nog steeds. Nog steeds? <laughs> ja. ja. Dat, dat, dat, dan ben je ook een minderheidsgroep in Turkije? Um, ja, een minderheidsgroep van ongeveer 20 miljoen mensen. Dus ja, is een hele grote. Het is een hele grote minderheidsgroep, ja. maar, maar die wel bedreigd wordt? Of? Um, ja, het is eigenlijk een minderheidsgroep die um, al jaren en stabiliteit in Turkije in ieder geval uh, bewaakt. Het, het seculeren, tenminste de uh, scheiding van uh, kerk en, en staat, mm -hmm. heeft men natuurlijk ook eigenlijk hieraan te danken. Uh, men ziet ook de Alefite als de grootste bewaker van die scheiding, uh, scheiding scheidslijnen. Um, daardoor zal Turkije minder makkelijk um, lijken op, op landen zoals we die kennen in de, in de Arabische. Uh, maar wordt dat nu onder de huidige president niet juist weer heel erg uh, ja, teruggedraaid, zou je ja, kunnen zeggen? De vraag is of dat ooit zal lukken. Want um, ik las uh, onlangs ook een stuk dat um, de. Uh, de regels die Atatürk destijds heeft ingevoerd... Dat dat, het, het leeft zo vreselijk bij uh, alle generaties... maar ook de, de nieuwe generaties. Op de gelovige Turken? Dus, uh, um, Overgrote deel van de gelovige Turken... Yes. laten daar ook weinig, uh, kritiek, op, uh, op, op, op weinig kritiek op Atatürk ja. toe. Dus... Ik sluit niet uit. En die zijn er natuurlijk wel ook uh, mensen die uh, daar niet in geloven... en die heel graag ook het regime zoals dat in, uh, in de Arabische Staten zijn... in Turkije ingevoerd zouden willen hebben. Maar die groep is niet zo groot. Groot. En nog even jouzelf. Want als elfjarig meisje schijn je ook al gezegd te hebben... toen je in Nederland kwam, ik ga later hele grote bedrijven leiden. Ja. Ho hoezo zag je dat als elfjarig meisje voor je? Ja, ik weet niet. Ik, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik gewoon... Um, ooit belangrijk zou zijn. <laughs> en als, als ik langs uh, mensen liep... Dat dacht ik, ja, op een dag kijk je om naar mij... en dan weet je wie ik ben. Ja, dat is uitgekomen. He, hebben jouw eigen kinderen... want je hebt er drie, hè? Ja. He, hebben die dat ook? Um, zij zitten meer in een fase, met name de oudste twee... meer in een fase van um, dat ze het anders willen doen dan ik. Dus zijn dat betekent, hoe oud, zijn ze? Um, 19 en 20. Dus dat betekent dat ze eigenlijk... Uh, um, ik denk, door, door een fase heen moeten waarom ze het anders zouden moeten doen. En uiteindelijk verwacht ik dat ook hun paden, mijn paden zullen kruisen. Dat ze ondernemen worden, net als jij? Ja, dat verwacht Alleen ik. Alleen weten ze dat zelf nog niet? Nee. <laughs> maar, maar jij bent ervan overtuigd? Ik ben ervan overtuigd met alles wat ik in ieder, in ieder geval in hun zie... en hun zoektochten, dat, uh, ja, dat uiteindelijk ja, zij ook het pad op zullen gaan van zijn ze, zijn ze beter dan hun moeder? Ik vind ze beter dan dat ik ben, alleen zien zij het zelf niet. Oké, okay, nou, ja. we, we, gaan, we gaan natuurlijk zien of dat uitkomt. Ze wordt het trouwens wel, heel, begrijp ik, heel traditioneel opgevoed als het om man-vrouw verhoudingen gaat. Een <laughs> beetje in de sfeer van. Uh, de man doet geen huishoudelijk werk en de vrouw tankt haar eigen auto niet vol. <laughs> Bijvoorbeeld, ja. Waarom? Oh god, ja. Um, ik, um, ja dat heeft natuurlijk. Met je re eigen referentiekader te maken. Ik, uh, daarmee wil ik niet zeggen dat ik uh, niet geloof in de zelfstandigheid van de vrouw. Ik denk dat ik daar wel een, uh, een goede voorbeeld uh, in ja, ben. Je bent een uh, emancipatieboegbeeld, zou je bijna ja, kunnen maar, zeggen. Uh, dat betekent niet dat ik. Uh, dat ik dus een um, aantal taken die ik eigenlijk toch wel veel beter vind, passen bij een man. En ik, ik hou er echt niet van om te tanken zelf. En uh, ik heb mijn zoon. Hoe op... doe je dat dan? Want niet bij alle tankstations doen ze dat Ja, voor maar je. ik wacht echt. Of, of ik laat tanken. of ik, uh, ik heb mijn zoontje zelfs op jonge leeftijd geleerd al voor zijn moeder te tanken. Die dus neem je, die neem je gewoon altijd mee? <laughs> nee, maar. Oh. Ja. Ja. Dus, ja. Maar de, ja, het, het verzorgende vind ik toch. Uh, ja, vind ik veel Meer een beter passen. Meer een vrouwentaak, omdat we daar ook gewoon beter in zijn. Ja, er zullen allerlei feministen ongetwijfeld gaan stijgen... Ja, als ze dit horen. Ja, dat is niet erg. Ja. We hadden het over wat er op internet van te lezen is. En dat waren allemaal prachtige dingen. Maar wat je toch ook altijd onmiddellijk ziet... als je bij jouw naam zoekt... is het feit dat je in aanraking geweest bent met justitie. Dat je veroordeeld ja. bent geweest. Ja. Achtervolgt je dat nog? Um, zoals nu. Jij komt erop terug. Ja. Dus, uh, nou ja, ja, omdat als je inderdaad googelt... Ja. Dan, dan zie je bij Wikipedia ja, is, en noem maar op... Dat is, uh, uh, Nederland eigen, denk ik. Uh, op de een of andere manier. Um, zijn we. Ja, willen we dat continu dat mensen. als ze met iets positiefs in het nieuws komen. willen we toch nog heel negatief zien. van zien. ja, maar luister, hier zit ook nog een. luchtje een, aan. Dus. Ja. Ja, dat, dat past bij Nederland. En nou ja, zijn ja, zo niet, ken ik Nederland. Er zijn niet veel bestuursvoorzitters die ooit veroordeeld zijn... voor hè, je hebt belastingontduiking en afpersing waar mm -hmm. die zaken. Dat, mm -hmm. dat is vrij bijzonder. Ja. Um, ja, dat zou kunnen. Binnen de zorgwereld ben ik dan de enige. Ja, ja. Heeft, je, heeft je dat blemmend? Werd je daardoor met extra sceptisch uh, ontvangen in die wereld? Um, ja, ik weet niet. Ik denk dat mensen het wel prettig vonden... Um, omdat ze ook hoopten dat ik struikelde... dat al deze dingen eraan zouden bijdragen... Maar uiteindelijk, ik ben toch nog steeds overhand gebleven, dus... Uh... Ja. ja, goed. Ja. La, laten we het daar inderdaad over hebben, want het gaat goed met het slotenvaart. He. Je ja. hebt er uh, al, al onmiddellijk in het eerste jaar beter in geslaagd... om dat ziekenhuis wat op het randje van faillissement balanceerde... om dat mm -hmm. uh, winst te laten maken. Mm -hmm. uh, als je dat breder trekt... Uh, een van de grootste problemen nu he, voor de onderhandelaars in het Katshuis, maar voor ons allemaal zijn die stijgende zorgkosten. In de afgelopen tien jaar begrijp ik zijn ze verdubbeld tot ruim 90 miljard. Ja. Als het zo doorgaat, moeten we binnenkort meerder van ons inkomen eraan betalen... en moeten één helft van Nederland voor de andere helft zorgen. Hoe kun je nu als zorgondernemer, wat jij Bent, bijdragen in het terugbrengen van die kosten. Ja. Um, um, ik, wat ik gewoon heel belangrijk vind, is, ik, ik las net ook onderweg uh, toe nog uh, uh, wat stukken over. En toen concludeerde ik voor mezelf dat we eigenlijk zo langzamerhand ons bewust zijn geworden van het belang van preventie. En uh, misschien dat we dat vroeger niet zo, uh, zo inzagen. Toen ik zes jaar geleden in het ziekenhuis kwam... weet ik, zoals men dat noemde, de DBC, dat is de declaratie... Uh, de manier waarop je de declareert in de ziekenhuis. Diagnose, combinatie, klopt. Vreselijk hoor. Ja, absoluut. Zo worden de kosten vastgesteld van een behandeling. Ja, en dan, zo kun je declareren, maar voor preventie is geen codevorm. En dat geldt ook voor innovatie. En zo langzamerhand komen we eigenlijk tot, tot de ontdekking dat toch... Uh, de oplossing uit de hoek van innovatie moet gaan komen... en uit de hoek van preventie moet gaan komen. Je moet komen. voorkomen dat ze in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, en dat roepen we natuurlijk in, in veel andere gevallen. Een ja. van de uh, bekendste leuzen in Nederland is voorkomen is beter dan genezen. En um, zo langzamerhand begint het ook in de politiek door te dringen... en ik denk ook in de uh, uitvoerders uh, van, van dat beleid. Voor jou als ondernemer helemaal niet aantrekkelijk. Nou ja, hoe bedoelt je? Nou ja, als er geen patiënt meer komt, dan uh, gaat het ziekenhuis failliet. Ja, maar ik denk dat, dat je op zich ook van het voorkomen uh, van, van ziektes... mensen uh, juist coachen, op gezond blijven... dat je daar ook een hele onderneming op kunt. Kun je kunt, ook geld uh, wel, aan verdienen? Absoluut, ja. ja, ja. Het is, uh, uh, je hebt gezegd, las ik in een, in een interview... dat je de zorgkosten, de totale zorgkosten... met maar liefst 20% terug zou kunnen dringen. Ja. Nou, het gaat ja. nu geloof ik om ruim 90 miljard. Dus ja. dat, dat zou dan om iets van 18 miljard gaan... wat ze zouden ja. kunnen bezuinigen. Hoe? Ja. Hoe zou dat kunnen? Ja, um, nou moet ik zeggen dat ik um, net het uh, nieuw uitgekomen rapport van uh, Nijver heb uh, gelezen. Dus ik zou uh, zeggen als je de conclusie daaruit overneemt... dan kom je tot die bezuinigingen. Ja, zij zeggen vooral doe minder vrijgevestigde specialisten... want die slokken heel veel ja, van het niet geld op. Ja, niet alleen, maar zij um, geven ook aan het belang van uh, preventie... maar ook het belang van zelfmanagement. Uh, dus um, dat, dat we toch mensen ook zelf leren... Hoe ze en met name de dus chronisch zieken, uh, hoe ze met hun ziektebeeld om zouden kunnen gaan. En daarnaast denk ik, uh, we, we leven natuurlijk nu in een tijdperk van internet, van, van uh, veel uh, digitale mogelijkheden. Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat e-health een hele grote rol gaat spelen. Hulp het, via internet. Hulp via internet, absoluut. Ja. Is dat wat de vaart in de toekomst gaat doen? Um, dat zal een heel belangrijk um, um, kenmerk zijn waar slotenvaart straks aan herkend gaat worden. Ja. Nou, wat zijn jouw toekomstplannen als het om het ziekenhuis gaat? Ja, uh, We willen heel graag um, de ambitie om in ieder geval meer dan één ziekenhuis te willen zijn... en uh, meer dan alleen in Nederland actief te willen zijn, dat, dat is gewoon overeind gebleven... En, um, maar het is er nog steeds maar één. Ja, maar met één ziekenhuis kan je middels... de huidige uh, technologische mogelijkheden ontzettend veel doen. En dan uh, ver over de grenzen ook. En die grenzen die gaan we de komende jaren opzoeken. En ja. middels e-health. Middels e-health. Ja, want ja. want je, je zei ooit in 2007 geloof ik al... van eigenlijk ben je vooral geïnteresseerd in concepten... die je kunt vermenigvuldigen. Dat is waar. Tot, ja. tot misschien zelfs wel 200 ziekenhuizen. Ja. ja. Dat, dat gaat ervan komen, nou, uh, in principe gaat het mij er niet om dat ik per se... gewoon elk ziekenhuis waar ik iets mee wil doen uh, van, um, over zou willen nemen. Maar ik zou wel heel graag... Um, en dat gaat de komende tijd, um, denk ik, in grote stappen uh, uitgevoerd worden. Ik zou wel heel graag met echt ziekenhuizen over de hele wereld willen samenwerken. Aha. Ja. En, en, en samenwerken op wat voor manier? Um, om te kijken of dat we um, patiënten um, die zich niet meer laten... Um, vasthouden of begrensd door de landsgrenzen waar ze, waar ze wonen... dat je dus door een combinatie van on- en offline dienstverlening... zoals we dat noemen in, uh, in E-Health... Um, overal in de wereld toch een patiënt kunt hebben. Dat buitenlanders je... geholpen kunnen worden door artsen hier in het Slotervaart, Bijvoorbeeld. Maar ook ja, andersom? Ook, andersom, ook ja. om, Dus dat je een veel grotere uh, ja, uh, variatie van specialisten... ook tot je beschikking hebt? Absoluut, ja. ja. ja en patiënten. Ja. Het is, het, er ligt nu een wetsvoorstel van minister Schippers... dat ziekenhuizen binnenkort winst uit mogen keren. Mm. Je, je noemde dat een, een, een geschenk uit de hemel. Ja. Waarom, ook... Want... <laughs> Um, nou, wat, wat een doorn in mijn oog is, is het feit dat... Um, ja, ik, ik kom zelf uit, uit de commerciële sector... Um, en het recht van een bedrijf is sowieso om over zichzelf te mogen gaan... rekening houden met de uh, wettelijke kaders uh, die opgelegd zijn. En um, één recht is, um, is het uitkeren van, uh, van dividend aan aandeelhouders. En wat je ziet is, uh, Slotenvaart is het enige ziekenhuis... binnen de uh, zorgsector waar een BV aan hangt... Um, waar particuliere aandeelhouders aan gekoppeld zijn. En het is het ziekenhuis waar ook een winstklem op zit. Een dus, winstklem, je mag geen winst uitkeren. Je mag geen winst ja. uitkeren aan de, aan de aandeelhouders. En um, kijk, toen wij in de zorg... Kwamen, zijn we per ongeluk ontstaan, zeg ik dan. Niemand heeft rekening gehouden met het feit... dat een particulier gewoon binnen een paar uur tijd... een, een transactie zou gaan sluiten. Men, was, men had alle scenario's klaar liggen voor een vijzement. Het is toch anders uit? Uh, anders ja, dat is een grote werken. verrassing dat jullie erin slaagden... om dat het ziekenhuis over te nemen. Ja, overnemen en dan ook nog eens een keer overeind te houden... dat we nu ja. de luxe discussie kunnen voeren van... Uh, kunnen we al dan niet dividend uitkeren? Maar het is gewoon een... Het is het basisrecht van een onderneming. Maar waarom is het zo ondernemer... belangrijk voor jou om winst uit te kunnen keren? Um, het is een principe kwestie. En of ik het al niet ga, wel of niet ga doen, dat is, nog, dat, dat is vers 2. Maar is, ik vind ja. dat wij over die vrijheid moeten beschikken. Niet, niet uh, omdat het je meer geld op gaat leveren? Nee, en niet, dus per ook meer... se. nee niet per se. Want ook in de andere ondernemingen zijn we niet... Um, we zijn niet van die type ondernemers die uh, graag op dividend zitten... en van, die, van dividend moeten uh, hebben, maar... Het is wel een recht waar je uh, gebruik van kunt maken wanneer, het je, wanneer je het wil. En nu is het vrijheidsbeperkend. Waar het recht van de, van de investeerders tegenover staat... om, om dan mee te bepalen wat jij moet doen natuurlijk. Absoluut, ja. Nou ben jij niet iemand die dat altijd erg snel verwerkomt. En je hebt eens gezegd, ik wil graag de baas zijn... want ik wil geen dommere mensen boven me hebben. Nee, dat, dat is ook zo. Maar uh, dat neemt niet weg. Dat, kijk, het, het recht hebben om een dividend uit te keren... Um, staat los van de uh, zeggenschap van een AVA van een algemene vergadering van aandeelhouders. Want of ze wel of geen recht hebben op winstuitkering, staat helemaal los van hun zeggenschap binnen een onderneming. Zolang jij maar minimaal 51 procent van de aandelen. Het, ga, het gaat mij niet zozeer om um, meerderheids- of minderheidsaandelen. Uh, maar ik zou inderdaad niet willen werken met een baas die ik niet, uh, niet interessant vind. Ja. De, de, de patiënten, de patiëntenconsumentenfederatie, die vreest uh, van, voor die ontwikkeling van winstuitkering. Die zijn dat leidt tot, tot, eerder tot meer prikkels om een hogere omzet te gaan draaien... en misschien wel de tarieven te verhogen. Ja. Is dat een terechte vrees? Um, was dit weer NPCF? Of ja, dit, de, ja, de, de, de Patiëntenvederatie. Ja. Ja, die heb ik echt vaker betrapt op domme uitlatingen. Waarom is dit dom? Ja. Omdat ik uh, denk dat die twee gewoon niet zoveel met elkaar t, uh, te maken hebben. Natuurlijk is het het recht van een onderneming om groeiambities te hebben... maar zoals je nu, nu ook merkt... mijn groeiambitie uh, beperkt zich niet tot Nederland... Dus um, je kunt ook je grenzen verleggen. Je kunt kijken naar andere markten ver buiten Nederland... waardoor je gewoon ook aan je groeiambitie kunt uh, toekomen. Maar goed, als je dan toch even de vergelijking maakt met andere bedrijven... Mm. bedoel, we, we hebben helaas heel veel voorbeelden gezien... waarin ja. uh, de, de, de drive om maximaal winst te maken alleen maar groter werd. Mm -hmm. Ja, en dan is het niet raar om te denken... als je meer winst wil maken, ja, dan ga ja. je dus meer geld vragen... of meer verrichtingen ja. uh, kleden. Nee, maar ik, ik begrijp dat, dat het vergelijk gaat naar de bankensector... maar ja. um, daar was het meer aan bonussen gekoppeld... En, uh, en volgens mij is hier geen sprake van. Dat, tenminste, ik hoop niet dat dat, dat, dat de uh, reden gaat zijn... om uh, groeiambities in de zorg te uh, willen hebben. Maar ik geloof wel dat dat ook aan de andere kant... tot prijsdaling zou kunnen uh, leiden. Want we hebben het nu over doelmatigheid. Ik denk dat ziekenhuizen straks gewoon veel efficiënter zouden kunnen gaan werken... onder druk van uh, een betere uh, prijskwaliteitverhouding uh, te moeten presenteren. En op dit moment is het allemaal een ondoorzichtig uh, boel. En iedereen probeert gewoon toch achter die kwaliteit te komen wat ziekenhuizen zijn. Dus juist, juist het streven om meer winst te maken, dwingt je om efficiënter te werken? Absoluut. Ja, niet alleen om efficiënter te werken, maar ook om transparanter te worden. En dat betekent ook dat je. Zonder trans... dat het ten koste van de kwaliteit van de zorg gaat? Ik geloof dat uh, ook in de zorg het heel erg van groot belang is dat. Um, commerciële gedachten, hoe je met klanten omgaat, in dit geval met patiënten omgaat, dat, dat, um, dat het zo langzamerhand door moet komen. Um, we zien in andere sectoren dat de klant koning is. In de zorg um, is het nog altijd zo dat je blij mag zijn dat je het dat je binnen twee weken een dokter mag zien... en dat je uh, binnen afzienbare tijd geholpen kan worden. En het zou gewoon heel mooi zijn als we straks... Uh, zowel op prijs als op kwaliteit met elkaar gaan concurreren. Daar ben je mee bezig. Hoe ziet je persoonlijke toekomst eruit? Blijf je hier in Nederland? <laughs> dat is een vraag. Ik ben wel van plan om heel veel te reizen. Ja. Heel veel te reizen? Heel veel Zakelijk te reizen. of privé? <laughs> nou, een combinatie van beide. Naar Aruba? O, onder andere. Daar ja. zou je de minister van Volksgezondheid gaan adviseren... maar dat adviseurschap is gestopt, hè? Uh, nou, ja, inderdaad. Ja. Want jullie hebben een relatie gekregen. Ja. Hij zit hier ook. Welkom, minister van Volksgezondheid van Aroma. <lacht> je kan nu niet meer adviseren, of wel? Um, nou ja, um, we wisselen wel heel veel gedachten met elkaar uit... maar um, zowel op mijn werkterrein als op zijn werkterrein. Dus dat valt niet meer onder advies, maar... Uh, hmm. Moeten we de huwelijksmars gaan starten? Uh, uh, ik hoop van wel, maar niet nu hoop ik. Ze hoopt van wel. Komt er een aanzoek? Ik kijk even naar de minister. <lacht> Live in de uitzending kan nu. <lacht> Hij lacht. lacht. Nou goed, dat horen we later. Ik dank je voor dit gesprek en ik wens je veel succes, IJssel Emdad, voorzitter van de raad van bestuur van het Slotervac. Dank je wel. Straks gaan we debatteren over eiceldonatie. Is dat wel in het belang van het kind? Maar eerst de vrijdagmiddag live bonustrek. Op internet is geheel te beluisteren. Hier tot aan het nieuws. Ga voor internet naar uh, vrijdagmiddag live uh, En nu Volkan daar. <middels> day when i was born my power wanted me to be somebody but exactly who they were not sure and all the time my head was telling me I see the forest for the trees